Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de steekpartij in een Britse trein zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Negen van hen zijn in levensgevaar. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Getuigen zeggen tegen Britse media dat mensen willekeurig werden aangevallen met een mes. De trein was onderweg naar Londen en werd in de buurt van Cambridge stilgezet. Zwaar bewapende agenten gingen daar de trein in... Over een motief is nog niets bekend. De Britse spoorpolitie spreekt van een schokkend incident. De Nederlandse politie heeft foto's vrijgegeven van twee verdachten in een Belgisch moordonderzoek. Het zijn een vrouw van 57 uit Paramaribo en een man van 21 uit Rotterdam. Wie de gouden tip geeft kan 15.000 euro krijgen. De twee zouden iets te maken hebben met de dood van Sherwin Peterhof uit Suriname... Half augustus werd zijn lichaam gevonden in een maisveld in het Belgische meer... net over de grens bij Hazeldonk. Voor zijn dood verbleef het slachtoffer in Amsterdam en Almere. In de zaak zijn al vijf mensen aangehouden. Het is niet duidelijk waar zij van worden verdacht. De politie heeft een verdachte getezerd die een conducteur zou hebben bedreigd. Twee treinreizigers veroorzaakten gisteravond overlast... en toen de conducteur hen aansprak werd die bedreigd met pepperspray... De NS-medewerkers sloeg alarm en zette de trein stil op station naar de bussen. Buiten het station hebben agenten de verdachten aangehouden... en omdat die zich verzette werd een taser gebruikt. De derde editie van het Regio Songfestival is gewonnen door de inzending van RTV Noord. Groningen won met het nummer Alles Goud van Jeroen Russen en Iwan Essayas. Het Regio Songfestival wordt georganiseerd door de regionale omroepen en werd gehouden in Arnhem omdat Gelderland het festival vorig jaar vond. Het weer vannacht vooral aan de kust buien met kans op onweer. In de ochtend in het oosten een enkele bui. Daarna klaart het even op, maar in de middag komen de buien terug vanuit Zeeland. Het dan 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 dat dan. I'm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 We fail to understand. It's all about the money. It's all about the dum dum da da dum dum. I don't think it's fun.